Acht uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Reisbrancheorganisatie ANVR beraadt zich op het verscherpte reisadvies voor Egypte van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In het aangescherpte advies worden niet essentiële reizen naar resorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba ontraden. In het nieuwe advies wordt nog niet gesproken over repatriëring van toeristen naar Nederland. Verzekeraar Egon heeft toegezegd dat klanten die van hun reis naar Egypte willen afzien een beroep kunnen doen op hun annuleringsverzekering, ook al is er nog geen volledig negatief reisadvies. Het calamiteitenfonds vergoedt nu alleen nog annuleringen van reizen naar Cairo, Luxor en de Nijl. Bij confrontaties tussen betogers en leger en politie in Egypte zijn opnieuw slachtoffers gevallen. Ziekenhuizen melden zeker 50 doden. Bij de aanvaring tussen een veerboot en een vrachtschip bij de Filipijnen... zouden zeker 13 opvarenden zijn omgekomen. De veerboot is gezonken. De meeste van de 700 passagiers zouden zijn gered, onder meer door schepen in de buurt. Voertuigen die broedeieren of pluimvee tussen Nederland en Italië vervoeren... moeten bij terugkeer extra worden gereinigd en ontsmet in een speciale wasstraat. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. De maatregel is genomen omdat er gisteren op een bedrijf in het Italiaanse Ostellato... een zeer besmettelijke vorm van vogelgriep is vastgesteld. Het bedrijf is vandaag ontruimd. Volgens het kabinet zijn er vooralsnog geen risicovolle diertransporten... tussen Nederland en Italië geweest. Ignatius Gajsa heeft bij de wereldtitelstrijd Atletiek in Moskou het Nederlands record verspringen verbeterd. De voormalige Ghanese kwam tot een afstand van 8 meter en 29 centimeter. Hij overtrof daarmee het record uit 1988. En Tjurandi Martina heeft zich op de weken Atletiek geplaatst voor de finale op de 200 meter met zijn tijd van 20 seconden 1300ste. Usain Bolt was in de tweede halve finales maar 100ste sneller dan Martina.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 Een heel goedenavond. Ja, het is zomer en we hebben het deze hele week over de winter. Dat wil zeggen, we gaan praten met mensen die deze zomer al druk zijn met de komende winter. Joop Teutenberg is dat. Hij is clown en een soort vader van het kerstcircus Royaal in Dordrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond. En naast hem zit Casper Oerlemans, nu bezig de nieuwe Nederlandse kerstfilm Midden in de Winternacht, er zo winters mogelijk uit te laten zien. Hoi. U ook welkom. Ja. Uh, om met u te beginnen, meneer Oerlemans. U zit daar achter die computer voor uh, de special effects. Hè? Ja. Zo winters ja. mogelijk ja. eruit te laten zien. Uh, de hele dag in een soort kerstsfeer. Mm, nou, dat valt wel mee. Het, uh, de, de computer is natuurlijk gewoon een computer. Dus uh, hij is niet met slingertjes versierd of nee, zo. Nee, dat niet. Maar ja, het ziet er natuurlijk wel winters uit uh, wat je op je scherm langs ziet komen. En dan is het buiten 30 graden geweest. Ja. ja. Hoe ja. is dat? Ja, dat is af en toe even apart. Zeker de afgelopen tijd. Gelukkig is ons kantoor goed geairconditioned, dus erg koud. Dus dan, dat helpt bij de winters, het winterse gevoel. <laughs> ja. op het moment dat je dan naar buiten stapt, is het wel weer even slecht Even van wow. Oh ja, het was <laughs> buiten warm. Je zo'n hitte in. <laughs> en de hele dag was het allemaal sneeuw en bevroren dingen en dan nu dit. Dus maar dat... je kan natuurlijk ook in een ijskast gaan zitten gewoon. Ja, ja, dan ja. ja. Dan ja, ja, ja, dat is wel een beetje overdreven <laughs> natuurlijk. Want zoveel inleving is natuurlijk niet vereist bij het werk wat we doen. Het moet er gewoon mooi uit. Ja. ja zeker Want u bent, uh, meneer Totenberg, mee met het kerstcircus in de weer de afgelopen maanden. Uh, nou, ik denk dat ik wel bijna een jaar bezig ben. He met, eigenlijk met, het hele jaar. Het hele jaar ja. eigenlijk, ja. Want je bent altijd met je vak bezig. En uh, ik denk dat hij natuurlijk bezig is met scènes te maken. Met kerst. en uh, Want ik heb gezien in die scène, dat hij doet het ijs zakt en zo. Ik vind ik mooi hoor, trouwens. Complimenten. Gaan we het over hebben? Ja, maar het is wel zo dat we eigenlijk het hele jaar bezig zijn. Want je hebt altijd je plannen, je hebt altijd weer ideeën. Je hebt altijd weer, en dan moet je toch weer ideetjes opschrijven. Want uitverken. noem eens een voorbeeld wat u dan deze zomer... Maar heeft uh, nou, bijvoorbeeld, ik heb, uh, vanmiddag ben ik bij Circus uh, Renaissance geweest... en uh, daar hebben wij een nummer aangenomen, een hondennummer... Uh, uh, voor het volgende jaar. Dus niet voor deze winter, maar voor het jaar erop. Dus dan ben ik in wezen alweer bezig voor een jaar later. Ja, ja, een hondennummer. Uh, wat, een hond wat gebeurt er in het nummer? Uh, die honden zijn uiteraard gedresseerd ah. en die doen kunstjes... maar op een hele humane manier, wat ik wel erg mooi vind. Uh, en het is iets anders dan wat normale hondennummers zouden brengen. Want wat kunnen deze honden? Honden kunnen bijna alles. Maar, maar wat kunnen deze honden? Deze honden kunnen, wat eigenlijk alle honden kunnen, doorhoepels heen springen, op de achterpootjes lopen. Uh, dat soort dingen, uh, op een paard rijden, op een pony in dit geval. En dan weer eraf springen en erop en dat soort dingen allemaal. Want hoe komt u aan uw nieuwe act? U bedoelt mijn act. Nee, in aan uw eigen actor in het circus. Want u gaat blijkbaar oppatten om het nieuws te ja, zoeken. nou Dat was het eerste jaar voor mij heel erg makkelijk... omdat ik uh, kon terugvallen op vrienden en kennissen... en mensen die wisten hoe ik werkte. Dus die ook precies mijn, mijn keuze wisten... en die exact wisten wat ik wou. Dat is na het 25 jaar wat moeilijker geworden. Hoewel het wel leuk is dat ik nou weer kinderen krijg... van de artiesten die wij voeren in oh, ja? ons programma hadden. Ja. Dat viel ik wel leuk. Alleen dan word je zo oud in één keer. Dat is wel weer een nadeel. Maar uh, ja... En tegenwoordig met het internet, uh, je krijgt zoveel aanbiedingen... dat uh, je hoeft eigenlijk niet meer in je stoelen uit om, om, om te gaan zoeken. U gaat gewoon met een kopje koffie <tossimus> achter het internet zitten? Dat zou je moeten doen. Ik doe het dus niet, want ik nee, vind dat Nee, dat is bij u niet nodig. Ja, je moet ook je sfeer moet je ook proeven. Je kan niet zo op internet kijken, dan zie ik een nummer... en je kan een truc beoordelen of een truc goed is... Maar het is ook voor het publiek heel erg belangrijk... dat het publiek natuurlijk in een warm bed komt... als ze in een programma komen van twee uur, tweeënhalf uur. Dan wil ik ze ook graag of in die kerstsfeer... of in hetgeen waar ik mee bezig ben, om ze daarin te brengen. En bent u nu al bezig met die kerstsfeer? Ik ben al bezig, ja. We zijn met de decorstukken bezig. Ik heb het, Wat dan bijvoorbeeld? Uh, nou, we hebben nou een arreslee waar we foto's gaan maken met een echt rendier. Dus wij willen dat nu een beetje uh, iets groter aanpakken. Dat is ook een probleem, wij komen elk jaar weer terug in dezelfde stad... Dordrecht. In Dordrecht in dit geval. Wat aan de ene kant jammer is. Omdat je dan toch verplicht bent om elk jaar wat nieuws te creëren. Ja, want oké, maar je krijgt 80, 70 procent. ook wel wat creativiteit af. Dat bedoel ik. Ja. Maar aan de andere kant is het ook weer een vreselijke goede uitdaging. En dan moet jij kunnen begrijpen dat je dan toch weer iets moet doen. Ja. Wat we nog niet gedaan hebben. Ja, en dat ja. is toch dat is ons vak. Ja. Je, dat is plaatjes maken, is ik altijd maar. En het, uh, ja, dat vind ik gewoon eindeloos. Want ja. uh, ik, ik heb het gevoel als ik naar u kijk, meneer Oelemans, dat u van het circus houdt. Nou ja, nou, het, het, het klinkt heel leuk. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik lang geleden... voor het laatst in het circus ben geweest. Ja, maar dat is een gebrek aan je opvoeding. Heb je ouders van <lacht> die weinig dat je naar het circus moet nou, ik zal ze het vertellen. Markie, uh, Marken, maar, maar vind je het mooi, het circus? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn. Ik heb er niet zo heel veel mee. Maar dat komt omdat nee. ik het gewoon weinig gezien heb. Hm. Laatste keer dat ik me... Ik kan herinneren, als ik er diep over nadenk... is volgens mij op de basisschool zelfs geweest. Dat is wel erg leuk. zeg eens eerlijk. Maar mag ik jou dan uitnodigen op de 19e december? We hebben een dat, dat gaan we allemaal regelen ja. naar de uitzending. Goed. goed. Ja, goed? ja, dat vind ik nog goed. Ja, maar dat uh, graag. Dat, dat ja, zou leuk. ik erg leuk vinden. Ja, leuk. Um, meneer Oerlemans, u bent dus nu bezig met de special effects. He? Ja. ja. Um, uh, is er een scène waar u nu al weken mee bezig bent... en die maar niet wordt zoals u wilt? Uh, nou, hij is nu bijna zoals ik wil. <laughs> dus ja, absoluut. Vertel, wat, wat gebeurt er? Nou, het, in, midden in de winternacht, het, het verhaal in het kort gaat over... dat uh, de kerstman in plaats van rendieren een keer een, een eland uitprobeert. Een eland met een grote mond. En uh, die eland, die, uh, nou, dat loopt dus verkeerd af. En die crasht in de, met zelf in het dak van het, uh, het schuurtje van een jongetje. En dat jongetje raakt bevriend met de eland. En langzaamaan uh, vinden ze de kerstman ook weer terug. En dan komt het natuurlijk uiteindelijk gelukkig ja. allemaal weer goed. Uh, maar het gaat dus vooral over de vriendschap van het jongetje en de eland. En die eland heeft een nogal grote mond en zo. Maar die eland kan dus vliegen. En dat is natuurlijk de grote uitdaging in deze voor ons. Omdat er, uh, ja, laat maar eens een eland vliegen. Ja. Zullen we even luisteren om in de sfeer te komen naar een heel ja, klein ja, vrachtmeentje uit Heel benieuwd. Eén kan ik je alvast vertellen. Hij kan praten, maar hij ligt tot hij worst maar mama moet even de politie bellen, want er staat namelijk een pratende eland in de stad. Ja, een eland ja. nou, nee, van een e <laughs> ja, ja, ja, ja. de kerstman, ja. Dat ik niet gebruik Ja, dan de eland. Wat, wat vraagt u? Ik, ik vroeg of die gebruik maakte van een echte eland. Een echte eland. dat is interessant. Want ja. Daar komt ook weer dresseren invoer. Ja, ja nou ja, absoluut, ja, nou ja, absoluut. Dat is wel een, een, een beetje een tragisch verhaal in dit geval. Elanden e schijnen heel moeilijk te dresseren te zijn. Mm -hmm. Die bestaan bijna niet, ja. zeg maar een tamme eland. Dus uh, daar zijn ze heel lang naar op zoek geweest. En uiteindelijk hebben ze in Zweden er een gevonden... die enigszins te, te, te, te, te regisseren was. In zoverre als dat gaat. Mm -hmm. um, vervolgens is er voor de scènes dat, uh, dat het jongetje heel veel met hem praat... is een zogenaamde animatronic gemaakt. Dat is, dat? Dat, dat is een, eigenlijk een soort robotversie van een eland. Dus die ziet eruit als een echte eland. Alleen wordt met allemaal draadjes en ja. stangetjes en dingetjes bestuurd. En de mond kan dus bewegen, zijn ogen kunnen knipperen. Heel mooi, zag hij eruit. Um, die is gebaseerd op een echte eland. Arthur heette die eland. En uh, de film is in twee blokken opgenomen. Een deel is in de zomer gewoon opgenomen. Gewoon uit praktische overwegingen. En een deel is in de winter opgenomen in Zweden. En het idee was dus dat, dat in Zweden uh, daar Arthur zou meespelen. Helaas overleed Arthur rond kerst. Ach, en we gingen in februari draaien. Ja, dus dat was uh, nogal lastig. En dit, onze echte, of onze robot-eland, om hem zo maar te noemen... was dus helemaal nagemaakt qua huid, en, of qua vacht, mm -hmm. qua vlekjes en zo. Leek die daar precies op. Dus dat was wel even een, uh, een probleempje om een eland ja. te vinden die daar... Uh... En is dat gelukt uiteindelijk? Ja, uiteindelijk gedeeltelijk. En is het, uh, het aantal shots wat teruggebracht... Dus, en is hij wat meer, wat verder ja. naar achter, wat meer in silhouet. Wat minder duidelijk Maar u bent dus bezig nu, want ik vroeg, hè, een scène die u maar niet goed oh, krijgt. Ja. En waarvan u zei, uh, ja. nou het is bijna rond. Een vliegende eland. En ja. dan gaat het over die scène? Uh, nou ja, de, de vliegende eland is dus eigenlijk de, de robot eland. Zie je iedere keer vliegen. Ja. Die is tegen een green screen gedraaid. Dat is een even... green screen wil zeggen gewoon een neutraal scherm. Ja, ja. ja. Wat, wat je dus onzichtbaar kunt maken. En daar kun je dan iets achter plakken wat je wil. In dit geval dus een mooi beeld van... Ja van het sneeuwlandschap. En daarin laten we dan... de, de ja, tegen dat greenscreen kunnen we hem natuurlijk veel makkelijker laten vliegen. En dat soort dingen. Want dan kun je hem een soort van ophangen. En uh, nou, die scènes zijn erg ingewikkeld geweest om die realistisch aan te laten voelen. Dat het perspectief klopt. Dat je het gevoel hebt van dit is een, ja, een echte eland die eraan komt vliegen. Met hoe, hoeveel uren kunt u daarmee bezig zijn met zo'n scène om die oh, kloppen te krijgen? veel. Dat gaat eerder richting dagen. Oh, ja? Dus uh, een gemiddeld uh, shot, uh, in dit geval, voor zo'n shot zal denk ik richting de 10, 15 dagen werk zijn. Zo, ja. ja. Ja. Maar het zit er bijna op, het is bijna klaar. Het is bijna klaar, het zijn echt puntjes op de i nog. En je moet een keer, het ook een keer tevreden zijn. Ja, je moet op een gegeven moment ook zeggen, nu is het mooi is geweest. Het, ja. Want het zijn wel dingen waar je eeuwig in principe Pof, aan door kunt ja, graalig, Maar meneer ja. Teutenberg, ik hoorde u ook zeggen rendieren. U maakt bij het circus ook gebruik van echte rendieren. Uh, ja, maar wij gebruiken ze puur als decoratie uiteraard. In een, zeg maar, in een soort parkje dat we aangelegd hebben. Maar waar verblijven die dan deze zomer? Die uh, huur ik in. Want wij kunnen natuurlijk bij het circus huren we alles in, ja. in dit geval. Ik heb vroeger zelf een rendier gehad, moet ik eerlijk zeggen. Oh, gewoon privé en, bedoelt u? Privé. Ja. En die is uh, ook jammer genoeg toen overleden. Dat is ook al jaren geleden. Maar die hadden we eigenlijk speciaal gekocht voor de kerst. Maar toen had ik ook nog de ruimte om die dieren in stal te houden. En nu niet meer. Nu halen ze ze elders vandaan. Nou, komen ze elders vandaan. En wij kunnen huren, dus zoals zo bij de olifanten en de, zee, de, ja, de zeeleeuwen. Die huren we gewoon in. Dus dat is een stuk makkelijker voor ons. En hoe ons. was dat als huisdier trouwens? Zo'n rendier? Uh, nou, niet echt vriendelijk, moet ik eerlijk zeggen. Nee, niet, nee daar, heb ik, daar heb ik geen plezier aan. Heel jammer is dat. Het wat raar van de meeste dieren zijn toch wel afhankelijk. en uh, kunnen zeg maar, heel lief zijn ook mm -hmm. hè, voor ons. Als wij ook maar lief zijn voor die dieren, uiteraard. Maar rendier heb ik, heb ik eigenlijk weinig contact mee gehad. Maar u bent deze zomer ook op zoek geweest naar uh, dierenacts verder? Uh, We hebben dit, uh, deze winter hebben wij drie olifanten. Met uh, een programma met zeeleeuwen, exoten. Ja. Waaronder dus uh, kamelen, dromedaris, uh, zebra. Uh, en daar gaat u gewoon persoonlijk naar op zoek? En daar gaan we naar persoonlijk op zo naar zoek. We, de olifanten komen van een farm uit Berlijn. Mm -hmm. En dat is ook de enige farm die nog olifanten mag fokken, zeg maar, in dit geval. En, uh, nou ja, dat, ik, dat duurt eigenlijk te kort. Maar dan moet je komen kijken hoe die man met zijn olifanten omgaat. Mm -hmm. Het is wel zo... Dat, hoe, nou, hoe gaat... fantastisch zo fantastisch. Waar het, het uit, ze, uh, De manier waarop je in de stal komt... Ik heb ze namelijk verleden jaar bij ons gehad met twee olifanten. En dan ben je in de stal aan het praten... en dan zie je als je hij met die sleur te ver komt... en dan zegt hij, hey, ga eens een beetje opzij. En dan zie je die kleine oogjes zo, zo glinsteren. Dat, dat moet je eigenlijk meemaken. Ja, weet ja, je? Dat is ja. iets dat, dat kun je ook niet vertellen. Dat is, dat is zo heerlijk om het met elkaar, uh, voor elkaar te krijgen. Het is goed. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet uh, Rentjes. Ja, deze hele winter. week hebben we zomerse gesprekken over de winter. Uh, want de voorbereidingen die nu al worden getroffen voor de, zomer, voor de winter zijn er. Hè, in deze zomer. En uh, vandaag heb ik het met Casper Oerlemans over de special effect. Die hij gebruikt om uh, zomerse filmopnames er winters uit te laten zien. Uh, en over het Royaal in Dordrecht. Tweeënhalve weken per jaar. Uh, ja. van, uh, van Joop Teuterberg. Hij is clown en ook eigenlijk de founder in zekere zin... ook van tenminste het nieuwe circus wat er ja. weer is gekomen. Um, en de gasten die bij u komen, die horen dan als u een act heeft deze muziek. Oh, hoi. En wat, wat zien we dan, u? Als, wat doet uh, u? Nu wordt er een spotlight door de tenting uh, ges, gespoten. Een ander woord, die wordt bewogen uh, En dan hoor je opeens de trompet... En dan komt die spotlight op mij te staan zo. En dan loop ik van boven de tribune. je moet voorstellen dat er ongeveer duizend mensen in die tent zitten. En dan loop ik zo de trap af naar beneden. En dan speelt dit op mijn manier heel lieverlijk. En zo loop ik naar de meneesje, naar het midden... En het nummer afgelopen is, dus hoop ik daar applaus voor te krijgen uiteraard. Want ik doe het niet voor niks. <lacht> Want gaasje krijgen we toch niet, geld verdienen we toch niet. En dan ga ik over tot de Clowns Act. En wat is de act? Maar die uh, heeft natuurlijk nu ook dat, weer een nieuwe verzonnen. Ik heb dit jaar, nou, ver, ver, ver, ach, verzinnen, dat is nee? flauwekul. Nee. nee, hoe gaat Weet het je? Er zijn, Er is niks nieuws eigenlijk. Dat zou je ook merken. Hè? Er zijn, we hebben eigenlijk geen nieuwe dingen. Alles, je moet een eigen sausje geven, dat is heel wat anders. We gaan dit jaar een piano concert doen. Daar speel ik piano op een vleugel, uiteraard. En mijn collega die geeft een concert met de Klaar En daar gebeuren allerlei dingen uh, mee. Je moet een beetje denken aan de stijl van Minnie en Maxi, van Kagel en Peter. En uh, dat gaan we deze winter doen. En draait u gekke bekken? Of... Uh, nou, nee, want gekke bekken, dat, dat, is, dat laat ik meer een Bassie over. Dat mag. Dat is een, heel, een beetje een andere stijl, weet je? je. Je moet toch een beetje pantomimies werken. Je moet toch een beetje, uh, ja... B gekke bekken heb ik niet voor. Nee, zelfs met mijn taarten gooien, weet je wel? Daar mm -hmm. komt ik van en, en Bent u, is er, niet van. Is er een soort clownsbloed wat door uw aderen uh, gaat? Mm, weet ik niet. Ik, ik denk dat iedereen een bepaalde passie voor zijn vak heeft. En uh, dat kan aangeboren zijn. In dit geval voor mij is het uh, gedetelijk aangeboren. Want ik heb gelukkig de de gaven dat ik, zeggen ze, behoorlijk muzikaal ben. En dat buiten ik natuurlijk ook uit. Ik bespeel bijna 24 muziekinstrumenten. En uh, dat heb ik in de loop van de jaren. Van doedelzak tot monte Monica ja. tot en met... Uh, maar is er een soort verhaaltje wat u vertelt? Of, um... het, is, het is een sketchje, zeg maar. Ja, er je, er moet al, je moet eigenlijk denken een mengeling van, van, van familie. Maxi en André van Duin. Ja, ja. He, dus aan de ene kant is die gekke bek is er wel een beetje. En, en, maar het is, eigenlijk, mm -hmm. het, het is eigenlijk om de mensen te laten lachen op een leuke ontspannen manier. En ik vind dan... Uh, Bekken trekken en taart te gooien vind ik een iets te makkelijke manier. Ja. als ik het zo maar heel voorzichtig mag zeggen. Want die passie hè, waar u het dan ja. over heeft, eh, als we teruggaan naar, naar uw buurman, meneer Oelemans, ja. is het zo dat, dat dat ook bij uw werk zo is dat u iets heel erg aan ons wil geven met die special effects? Ja, ja, ja, ja dat zeker wel. Ja, het ja, is het maken van een film, natuurlijk het onmogelijke mogelijk ja. maken. Dat ja. is wel echt ons ding, natuurlijk, daarin. En, ja, dat is iets ja, wat ik heel, heel tof vind om te doen. Maar het is een beetje toveren, is het. Ja, wat noem eens een voorbeeld van iets waarvan u dacht... ja, dat hebben jullie toch lekker allemaal niet doorgehaald toen jullie keken. Nou, wat voor een winterstafreelte het hartstikke in zomer was opgenomen. Uh, nou, ja, nou ja, bijvoorbeeld winter. oorlogswinter. Dat is een heel goed voorbeeld. Oh ja, het voorbeeld. wak. Wat we ja, ja het wak, ja, ja. Ja, ja. Vertel Nou ja, nou, nou, ja oorlogswinter toch? is natuurlijk een film die in de winter speelt. <laughs> zoals de titel al doet vermoeden. En uh, nou, het bekende verhaal erbij is dat het uh, een groot deel ervan zou gedraaid worden in Litouwen, waar een zogenaamde sneeuwgarantie zou zijn. De afgelopen 350 jaar lag daar altijd in die periode sneeuw. Nou, je voelt het inderdaad <laughs> al aankomen. Op het moment dat de crew eraan kwam, geen sneeuw. Nee. Oh, dus ja. ja, dat was best wel een, een dingetje om ja. het zo maar te noemen. Ja. En uh, gelukkig waren ze slim geweest om een uh, verzekering daarop af te sluiten. En daarvan is dus ook een deel van ons werk betaald. Want wat, ja, wat, wat doet u dan? Dan zijn er dus geen uh, sneeuwvelden, ja, te, dan ja, zijn er zijn gewoon ja. groene gasvelden. En ja, dan? Ja, nou ja, er zijn twee dingen wat ze hebben gedaan. Ze hebben alle brandweerwagens van heel Litouwen zijn naar de set gekomen om met hun schuim alles wit ja. te spuiten. Ja. Echt, er was geen schuim meer in Litouwen op dat moment. En dat, dat werkt heel goed voor alles dichtbij. En alles wat dan verder weg is, dus pak een beet meer dan 40 meter van de camera af is, dat nemen wij dan over. En dus, hoe gaat dat dan? Ja, een, een aantal technieken, maar eigenlijk komt het erop neer dat we... Het hangt een beetje van precies het shot af, wat je moet doen en hoe we het aanpakken. Maar eigenlijk komt het erop neer dat we het groen-wit maken of we plakken er... Uh, ja, ja. Foto's of andere elementen van sneeuw plakken we eroverheen. En en dat plakken wil zeggen in de computer plakken? Ja, ja, ja. ja. Photoshoppen eigenlijk alleen dan voor bewegende beelden. Dus toch plaatjes maken? Ja, het is echt ja, plaatjes maken. Ja. En is het wel eens als u daar dan in die, uh, in die ruimte zit dat beeld te bewerken, dat u uh, ontzettend moet lachen omdat u dan toch stiekem ziet dat het zomer is? Uh, ja, ja, voor ons de, de, dat zit er zeker wel tussen. Ja. Noem eens een dat... voorbeeld. Uh, nou ja, het, nou, het, het mooiste voorbeeld is inderdaad bij dat wak. Dat, wat heel mooi daar was, dat was eigenlijk al op de set. De, het is een scène dat uh, onze hoofdpersoon fietst met zijn fiets over een bevroren sloot. En uh, hij glijdt op een gegeven moment uit en valt met zijn fietsen al in een wak. Dat werd gedraaid in Nederland in een weiland. Uh, waar een, uh, ja, van een soort plastic wat erg op ijs leek de, de sloot gemaakt was. En alle planten en alles eromheen waren dus met dat schuim wit gespoten. En... Uh, ja, het was een hele zonnige, hele hete dag. <lacht> ik kan me ook herinneren dat ik had niet heel veel te doen die dag. Dus ik lag een beetje in het gras toe te kijken. Ik ben ook helemaal verbrand. Verbrand ik vrij snel. Maar die dag was het wel heel erg. En ja, je had, het was zo'n apart moment dat je: je hebt altijd de, de, de video assist. Dat is eigenlijk, daarom kun je zien wat de camera aan het opnemen is. En die was dan gericht op de scène, en dan keek je ernaar en dacht je, hè, dit is gewoon. Hij is koud en winter. En ook alle acteurs die daar liepen, die hadden allemaal van die dikke jassen aan. Terwijl het, ik zelf in mijn t-shirtje <laughs> aan het zweten was. <laughs> en dan koud, koud. En dan was het shot afgelopen. En dan ja, laat is de camera een beetje los. Dus die dan zo weg naar rechts. En dan komen er opeens dus allemaal groene bomen, zon, blauwe lucht. Mensen in t-shirts. Ja, Dat je daarnaar kijkt en denkt... Hè? Het ja. is wel heel raar. En ja, dat, dat, dat, dat gevoel had je natuurlijk bij het bewerken daarna ook. En zeker als je even af en toe je effect aan- en uitzet... dat je dus sneeuw, zomer, winter, zomer... Ja, je kunt de winter en de zomer aan- en uitzetten. En toch denken wij dan gewoon... waarom neem je dat dan niet gewoon lekker in de winter op eigenlijk? Echte ja, winter, gewoon nou ja, in Nederland. Ja, ja, ja, je moet maar net een goede winter hebben. Hè. Dat is natuurlijk, de, de, de afgelopen paar winters zijn heel mooi geweest... maar de winters daarvoor waren veel slechter. En ja, als je zo'n scène hebt met een fiets op het ijs... Ja, je moet maar eens een locatie vinden. Waar je, wanneer ga je. Weet je zeker dat je kunt draaien? Ja. En je moet. Er komen nogal veel mensen bij kijken om zo'n scène op te nemen. Dus dat moet allemaal moet opgetrommeld creëren, worden. Dan, dan, dan, ja. dan moet je zelf aan het werk. Ja. Dat is natuurlijk het probleem. Herkent u dat een beetje zelf creëren? Want dat, uh... nou, nou ja, zeker wel. Want ik. Uh... Wat ik al verteld heb, ik, ik, ik doe mijn eigen arrangementen voor muziek maken. En ik doe mijn decorstukken zelf maken. En ik doe het programma zelf in elkaar steken. Dus dat is ook een, iets, iets, dat is ook een beeld, een plaatje maken. Voor, zodra de mensen de façade doorkomen. De façade is onze uh, parade. Als je, als je binnenkomt, een paradeplaatje, zeg maar. En ik zou graag willen, als die mensen door, door die tunnel heen komen... als ze mm -hmm. ook inderdaad dan in het sprookje komen wat jij met je ja, film hebt, ja, ja. dan wil ik zo tweeënhalf ja. uur in die kersttijd hebben. Ja. En dan ga je natuurlijk vragen, moet je dan het kerstcircus doen in de winter... Moet ik het jammer genoeg beantwoorden met ja. Want de kerstdag is nog steeds in december. Ja. <laughs> dus ik kan het niet veranderen. Want vroeger was... He, u komt dus inderdaad uit een soort familiebedrijf. Een enorme lange historie. Ja. En ooit was het een, een rondreizencircus. Nu ja, is het een kerstcircus. Tweeënhalve week. Maar ooit is het begonnen. Met een kerstcircus. De eerste keer, hoe, hoe is dat dan gegaan? Nou, dat kan ik je heel gauw vertellen. De circus zelf bestaat op naam al bijna 115 jaar. Dus mijn voorouders waren ook de echte eerste circusmensen überhaupt in Nederland. Oh ja? Ja, dat is even een bijverhaal, maar het is wel zo. En uh, we hebben toen, na het aankopen van een stuk grond... en na zoveel jaar getrouwd te zijn, zouden wij een feest geven. Maar we waren altijd in het buitenland. Dus toen we eindelijk een feest konden geven gingen we al onze kennissen en vrienden uitnodigen. Maar dat werden dan we gauw 20, 30, 40, 60, 80, Dat werd Dik 120. Toen zeiden we, ja jongens, dan moeten we een tent gaan bouwen... want dat kan ik nooit in mijn huis uh, kwijt. In dit geval ja, een woonwagen. Ja. Dus daar laten we maar een tent bouwen. Ja, maar wat nou een tent bouwen, zei ik. Dan kunnen we ook wel een voorstelling geven. En Dick is? Dat is een, een, een collega van ja. mij, een clown. Ook een clown in dit geval. En uh, toen zei Dik, dan zei, ja, kunnen we ook wel een voorstelling geven voor de kinderen. Ja. Dat hebben we gedaan voor de kinderen. Maar ja, toen konden we ook geld vragen van die kinderen konden ons feestje betalen. Maar die eerste voorstelling was al gelijk uitverkocht. Die tweede werd uitverkocht, derde uitverkocht. Het gat in de Toen de moeder, zei ik, God, jongens, wat gezellig. Uh. <laughs> ja, het was echt een feestje voor al die artiesten. Nou, zo is eigenlijk in het hele klein uh, kerstcircups ontstaan in Dordrecht. Ja, wat mooi. En ja. nou is het bijna een van de grootste zaken van, van Nederland. Want ik heb ergens gelezen dat uh, uw ouders er ooit mee gestopt zijn... Ja. en uh, een kroeg zijn begonnen. Weet ja. ja, je dat? Ja. ja, dat heb ik ergens uit uh, de redactie zeg. voor ja, uitgezocht. Ja. Ja. Waarom was dat? dat kan ik je gewoon vertellen. Mijn ouders die uh, zagen de kinderen, in dit geval mijn broer en ik... niet in het circus, want die wisten toen al wat ik toen nog niet wist... en nou eigenlijk pas achterkom ik in haar, dan ik zes, ja. <laughs> dat het circus eigenlijk helemaal geen toekomst is. En uh, die zag mij eigenlijk uh, in het, op het conservatorium... Rotterdam, omdat ik schijnbaar toch muzikaal wel goed begraafd was. En mijn broer die, uh, moest eigenlijk hotelvakschool... want daar was hij ook zo erg goed in. Van uw ouders? Uh, ja. En mijn broer die heeft inderdaad hotelvakschool uit, uh, afgemaakt. En uh, dat is hem goed gelukt. Conservatorium heb ik wel doorgelopen, alleen letterlijk doorgelopen. Want dat, in die tijd had je nog geen jazzmuziek. Had je alleen maar klassieke muziek. En daar was ik niet opgegroeid. Ik was natuurlijk de tijd van de Mars en de wals, circusmuziek. Mm -hmm. Dus ik was daar niet zo blij mee. En... Uh, toen zijn mijn ouders noodgedwongen eigenlijk gestopt in 54 na de watersnood. En toen zei mijn moeder schijnbaar: Ja, maar de kinderen zijn nu oud genoeg, die moeten naar school toe. En uh, dan moeten we maar kiezen of voor de kinderen of voor het Circus. En de keuze is geweest het laatste. Wat voor mijn broer gelukkig is geweest, want die is in de burgermaatschappij heel goed terechtgekomen. En ik ben uh, in de Circuswiel toch weer teruggegaan. Dus ja, het bloed toch waar het uh, niet gaan kan. En vonden ze dat goed? Hij moest wel, want ik, was, ik ben namelijk heel erg laat de weer ingegaan. Ik was een jaar of 22 en ik was getrouwd, dus hij had het niet meer te vertellen. Nee. Mijn lieve nee. vader. Nee. Maar dus, hij had eerder zoiets van, gaan nou maar lekker in die muziek, dat is beter. Ja, dat was beter. En want u want dacht dat, nee hoor? Nee. Want hoeveel tijd zat daartussen? tussen, dat zij stopte en dat... Nou, heel, heel lang, want ik, uh, ik ben geboren in 49, dus reken uit. Oh, dus okay, de water oh, is jong, ja. Dus zo'n 54. ik ja. was echt jong, het was ja. echt het begin van mijn lagere school... Ja. Uh, dat ik moest gaan beginnen. En dat... Uh, ik heb die lagere school gelukkig wel doorlopen. En ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik in de circuswereld... Uh, toch ook wel een, een kleine naam opgebouwd heb, internationaal. Dus ik, uh, maar moest u strijden met... bij uw ouders? Om toch, wel, zij waren daar echt bewust mee gestopt uiteindelijk. Ja, ja. En dachten, hier is ook geen toekomst meer. Nee. En u dacht, mooi niet, ik ga het toch doen. Ja, ja. En ik moet je ook heel eerlijk zeggen, nou begin je erover... maar mijn, mijn enige redding is toen geweest... mijn musicaliteit die ik had. Waarbij mijn vader kon mij heel erg veel leren als hij dat had gewild. Mijn vader was een heel goed artiest in zijn jaren. en had vinden, ook clown? Ook clown, clown. Ja. Onder andere, want vroeger deden die artiesten alles hè? Ja, ja. in zo'n familiezaak. Die hoesten paardrijden, paard rijden, rijden thiesje, noem maar op. Dus dat was een... Uh... Die oude heer, af en toe dan, ik wil niet zeggen even vloeken... maar af en toe zei je was: papa, verdomme... had me die dingen toch geleerd toen jong was. Ja. Want als je twintig jaar bent, dan leer je geen salt of geen flipvlak. Dan, dan ben je daar weer te oud voor. Ja, ja, Daarom ben ja, ik ja. Ook zo vreselijk jaloers op mensen die acrobatiek doen. Want ja. dan sta ik te kijken, maar eigenlijk ben ik stinkend jaloers. <lacht> zeg ik alleen tegen jou nou in vertrouwen, <lacht> hè. <lacht> dan weet je dat. En over vijftig jaar? Bestaat iets circus dan nog? Uh, ik doe 25 jaar in Dordrecht met 25ste jaar... Uh, volgend jaar ben ik er misschien bij met mijn rode neus, omdat ik het misschien nog leuk vind om wat te gaan doen. En maar, te, wordt u blij van dat gelach in die zaal? Uh, ik, ik heb er een ander woord voor, maar dat zou ik nu bezig hebben. Nou, dat nou, nou, zeg ik niet. Wat dan? Nou, nou, nee, gewoon nee, kikken. Is dat het woord wat u bedoelt? Nee, het is een ander woord. Wat dan? Dat zeg ik niet. Maar het, het, is, het is het ultieme. Nou, dan kun je ongeveer wel begrijpen wat ik bedoel eigenlijk. Ja, ik bedoel, dat kan ik haar niet uitleggen. Nee, gekheid. Maar wat is zo heerlijk als je aan het werk bent en je hoort dan lachen En je, dat je met een subtiel klein dingetje, dat je toch mensen kan trekken... en dat je dan duizend man in één keer op je nek kan trekken, weet je wel. Dat je zo kan zeggen, stel ik laat je toch lekker lachen. Hè? Ja, maar het is wat. Het is toch zo. En wat, dat... is, en wat is voor u het ultieme? Uh, nou... Eigenlijk, toen we net voor de, de, de uitzending even zaten te praten... en dat jij aan mij vroeg, uh, we hadden het over, uh, over Nono, het Zichtzagkind... een ja. andere film waar we elkaar ja, hebben gezien. Die Die jij toevallig gezien had. En dat je vroeg, van, wat hebben jullie er eigenlijk aan gedaan? Wat de, waren de special ja, effects? Ja, wat ja. waren de effecten? en Dat, de, dat, dat is was eigenlijk, een kiekmomentje ja, voor jou. Ja, ja toevallig <laughs> bij die film hebben we het, heb ik het meerdere keren gehad. Eigenlijk direct naar de première kwamen er al mensen naartoe van... ik zag je naam op de aftiteling staan, maar waarom wat heb je gedaan? Ja. En dat je dan toch ruim 120 shots voor die film hebt gedaan. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En dat niemand het gezien heeft. Ja, ja. ja. ja dat, dat, dat vind ik eigenlijk het Zij leukst. Je, ja, ja, ja. Maar, eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. ja. Op een ja. Vlak, maar toch hetzelfde. Ja. Dus dat je om, u gaat het blij naar huis zo? Met dat gevoel? Nee, ja, zeker. Ja, dat was wel een compliment. Dat dus het, het, het, het, het, het toch allebei hetzelfde is. He, op zijn gebied. Maar het is toch weer dat gevoel dat je iets bereikt hebt. En dat de mensen dan toch helemaal niet in de gaten waar je mee bezig bent eigenlijk. Want je naam staat er wel op. Maar ze weten niet wat je gedaan hebt. En bij mij zeggen ze dat lachen ze. En die tent die legt blauw van het lachen. En eigenlijk weten ze helemaal niet waarom ze gelachen hebben. Daar moeten ze over nadenken eigenlijk. Ja, ja, ja, ik ja, ja, ja, ja, vind het fantastisch. Ja. Nou, ik denk dat, dat wij allemaal naar de film gaan. En allemaal naar het kerstje. Dat zal moeten. En, en, ik zal je gauw vertellen even, voor je afsluit. Wij beginnen de 19e december. Tot de 29e. En uh, ik zou zeggen, we willen ze nou een echt Seerks programma. Tot zover de reclame, hè? Okay. <laughs> Joop Teutenberg en Casper Oerlebans. Vanaf nu kijken wij anders naar winterfilms. Ja, goed. En uh, naar Ex van Clowns in het kerstcircus. Dit was uh, de laatste aflevering van onze zomerse serie over de winter. En daardoor weten we nu ook uit een andere aflevering... Uh, dat de pepernoten en de taitai-poppen al geleverd zijn aan de supermarkten. Nu al. Uh, dat zuurkool is ontstaan op de rug van een paard in Mongolië. Oh, dat is Lang geleden. Dan. Dat is mooi. Uh, en, niet onbelangrijk, de rajonhoofden van de toch die komen volgende week voor het eerst samen. En dan gaan ze onder andere praten over een mogelijke verplaatsing van de finish van de bonkenvaart naar het centrum van Leeuwarden, de Prinsentuin. Prinsentuin. We zijn benieuwd. Goed, al deze gesprekken zijn trouwens ook terug te luisteren op onze site tweedingen.nl um, Ja, en nu gaan we luisteren zo naar BNN. Uh, en daar zit Willemijn Veenhoven gewoon klaar voor haar vrijdaguitzending. Zeker. Waar ga jij het over hebben, Willemijn? Onder andere over Egypte. Onder andere ja. over Rutte, die het maar moeilijk heeft. En het uh, dit jaar uh, nog veel moeilijker krijgt. Tenminste zo verwacht. Bijvoorbeeld onze politieke man Sjoerd van Lienden. Uh, wie is er nog meer? Journalist van Poont. Tom Staal. Bier, druiven, kaas. Uh, Kaasstengeltjes. Hele goedkoop, plezier, weer. Het wordt een gezellige avond. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1.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 sluit ik hier in BNN Today de Nieuwsweek af. Het gaat niet zo lekker met ons land. De economische groei valt tegen, werkloosheid zit op recordhoogte... de tekorten blijven te hoog en ondertussen groeit de kritiek op premier Rutte. Het wordt een spannend jaar voor onze premier. Daar meer over zometeen. Waar het ook niet zo lekker gaat, Egypte, dat is natuurlijk een totaal understatement. Vandaag vielen er weer veel doden tijdens de Mars van de Woede. Het laatste nieuws hoor je hier zo. Naast mij aan tafel en als op drie nieuwslezer Biem Je Jij hebt het nieuws gevolgd en de muziek meegenomen. Ja, en ook hele nieuwe muziek. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Goedenavond. Schotse synthesizers, maar ook uh, hele oude muziek. Het geluid van de Praagse lente. We gaan terug naar Tsjechië, jaren zestig. En uh, soul, hip-hop. Nou, echt allemaal, allemaal toffe platen. Dat hoor je tot tien uur hier in BNN 2 Ook in de studio Rachman, El-Sherjabi, Sievert van Linden en Tom Staal. Waar is het Sportnieuws. Goedenavond. Gulven voor Nederland bij de wereldkampioenschap van Atlantiek in Moskou. Dat voor een Ghanese twee maanden geleden Nederlander werd. Hij heet ik niet En dan ook nog bij het verspringen. Zou ik deze microfoon ja. hebben? Dan ben ik wel te horen. Guyza sprong 8,29, meter een nieuw Nederlands record. Uh, Emil Mellard had het oude, dat was van 1988, Dat was 8,19 Meter. Kaisa zorgde dus voor een enorme verrassing. Ja, yeah, what een surprise. Wat kan ik zeggen? I said to myself, I'm going to surprise myself en I did surprise myself. I always love to be a first jumper en when I saw the starting list and ik was like, oké, okay, I've got what I want. Because als ik, any time I'm at first jumper, I always want to put cold ice on them, and I did it by jumping 809, and then that calms me down. So I knew a little bit of push, I can jump uh, 820, 825, and then I push myself a little bit and I jump 829. Kijk, ze was blij dat hij als eerste mocht springen en hij kwam meteen tot 8 meter 9. Toen was de druk er een beetje af en kon hij meer risico's nemen en kwam hij uiteindelijk tot 8,29 meter 29. Uh, zijn persoonlijke record is over 8,42 meter. Dat sprong hij in 2006. Toen werd hij, nog voor Ghana, wereldkampioen indoor. Destijds was dat ook al in Moskou. Het goud ging overigens nu naar een Rus, Menkov. Die sprong 8,56 meter. En dan hebben we ook nog de Martina. Die plaatst zich voor de finale van de 200 meter. Europees kampioen is hij op deze afstand. En die werd in de halffinale derde. Maar zijn tijd van 2013 was voldoende voor de kwalificatie. Hij heeft een beetje last van een lichte liesblessure... dus verbaasde hij zich met deze tijd zichzelf ook. Ja, ik weet wat ik moest doen. En, ja, coach heeft gezegd, gewoon stap voor stap gaan. Niet veel denken, gewoon doen wat ik ja, moet doen. En vorig jaar was ik aan het doen. Maakt niet uit hoeveel pijn ik heb of niks. Ik ben al begonnen, dus ik moet het finishen. En Usain Bolt, bij het begin van het toernooi al de winnaar van de 100 meter... liep makkelijk naar de finale. De Olympische kampioen en wereldrecordhouder kwam tot 20-12 De finale van de 200 meter is morgenavond. En Mo Farah heeft in uh, Moskou ook de 5000 meter gewonnen. De Brit, geboren in Somalië, won deze afstand in 13 minuten. 26 seconden, 9800ste. En net als bij de Olympische Spelen vorig jaar in Londen... pakte hij daarmee de dubbel, de 10 kilometer en de 5. En de Franse wielrenner Sylvain Chavanel heeft de vijfde etappe van de ineco Tour gewonnen. Chavanel was in de tijdrit van Sittard naar Geleen over 13 kilometer de snelste. Tom Dumoulin, Limburger, werd tweede op 4 seconden en Lars Boom hield de leiderstrui. Hij heeft in het klassement een voorsprong van 4 seconden op Chavanel. Tom Dumoulin en de Amerikaan Taylor Finney staan op de derde plaats samen met een achterstand van 8 acht seconden. En dan nog voetbal. Samuel Armenteros mag zondag spelen voor Feyenoord, debuteren in de klassieker tegen Ajax in Amsterdam. De formaliteiten rond zijn overschrijving van de Belgische kampioen Anderlecht naar de uh, Feyenoord zijn afgerond. En daardoor is hij speelgerechtigd. Armenteros werd na een medische keuring voor een jaar gehuurd door Feyenoord. Dat was het. Dank je wel. Je ja. mag gelijk door met de gasten. Ja, We doen nu ook een soort sport hier, dus het heet zwaaien. voor de mensen thuis die kunnen dat op de webcam bekijken. Ja, de gasten. het is mannenavond bij BNN Today. Speciaal voor jou, Willemijn. Ja, en, en wat voor mannen? Ja, ik natuurlijk. En, en nog allemaal andere mannen tegenover mij. Alle drie zitten hier trouwens bovenop het nieuws... en alle drie hebben ze overal een mening over. Onze eerste gast volgt Egypte op de voet. Gast 2 weet alles over de Haagse politiek. Sowieso weet hij alles... En de derde gast die kan uh, supergoed koken. Ja. <laughs> Nederlandse Egyptenaar Abdel Rahman El Shershabi, uh, politiek commentator Stuart van Liende en journalist Tom Staal zijn hier. Goedenavond, heren. Seaward zit nog even een pizza weg te kanen. Ja, heerlijk. Die had honger. En en je ik zag je net een stukje aanbieden aan uh, Tom Staal van Poont. Uh, maar jij wilde niet, maar dan begrijp ik, Tom, dat wist ik helemaal niet. Maar jij bent journalist, maar jij bent vroeger kok geweest. Ja, ik en, en, ook. Ja. Ook. veel ja. met eten bezig geweest, erover geschreven ook. En dat soort dingen. Ja, sterker nog, eten is belangrijker dan seks, begrijp ik. Ja. Want uh, zonder seks raak je gefrustreerd en zonder eten raar je dood. Dus okay, dan kun je dan beter maar goed doen ook. Zo simpel is het. Uh. Maar uh, zo best heb ik niet gegeten. Want ik heb vandaag ergens in Twente in een truckerscafé gegeten... waar de schnitzels echt gewoon vier centimeter dik waren. 600 gram dode varkens op je bord. Echt, uh. Kan heel lekker zijn, nee, dit, schnitzel. Het uh, schnitzel moet dun zijn. Dit was, uh, ja. was, maar het waren hele lieve mensen. Oké, okay, maar ik dacht, je, je, je, je zegt nee tegen die pizza, want, want dat eet ik niet. Ik eet alleen hele... Oh, maar dat nee, schnitzel... mijn, mijn motto is uh, li uh, li uh, liever een goede pizza dan slechte caviar. Ja. Ik ben ik ben helemaal gek van pizza's. Dus ik laat er stenen voor uit Italië komen. En... Pizza is helemaal goed. Eet smakelijk. Ja, want jij bent een fervent, ja, een, een doe-het-zelf-kok. Iemand van de redactie zei, hij maakt alles zelf. Pasta maakt zelf Dat probeer hij zelf, ik, alles. ja. Maar ja. ben je dan ook zo'n type met zo'n steen over in zijn tuin? Die nou, dat gebruikt. is grappig. Dat had ik dus bijna gedaan. Maar zo'n ding weegt 355 kilo. Kost ongeveer 700 euro. En ik heb een klein binnenplaats. En ik denk, nou, dat is perfect. Dat is ook leuk voor de buren boven. <lacht> Alleen, ik weet dat ik 1 december daar weer weg moet. Ja, en hoe verhuis je een oven van 355 kilo? Dus ik moest mezelf tegenhouden. Maar geloof mij, die gaat eraan komen. Wees Goed. welkom trouwens. Veel, ja, veel journalisten dus in de studio. En we hebben het over Egypte. We hebben het over Rutte. En we hebben het over mannen met baarden. Daar zitten er een, een, een flink aantal van <laughs> aan tafel. Oh, ik oh, nog oh, ja, ja, zet maar. Zet ja, maar. niet met ik donzaas. Je zit ook rond te kijken. Je <laughs> nee, hebt ja, ik gewoon, er nog niet zo last niet van. Nee, nee. Nee. Nee, je, je bent nog ook wat jonger. Je hebt er nog niet zo last van. Laten we het daarop halen. Um, volgens mij gaan we meteen naar uh, muziek, Wim. Ja, zullen we doen. Uh, de jaren 80 synthesizers. Ja, uh, synthesizers. Zet een punt achter de week. Ja, de jaren 80 synthesizers. Die zijn volop terug in de muziek. Zowel in de dance als in de rock. Als je een hit wil scoren, moet je er gewoon zo'n ouderwet synthesizer geluid in gooien. Uh, er is een te gekke band die dat ook uh, doet. Churches. Uh, retro als de Walkman, de Commodore 64 en het winnen van een EK voetbal klinkt het. Maar tegelijkertijd hartstikke nieuw. Electropop uit Schotland. Churches en the mother we share. Uh, uh. Churches, je schrijft het heel gek, want waar de, waar de U staat schrijf je een V. Maar hoe dan ook, er komt een heel album aan, vol met zulke nummers. The Bones of What You Believe gaat dat heen. En morgen op Lodens. Ik ben erbij, kan ik je melden. Biem, ga meteen door. Ja, we gaan uh, beginnen in, uh, in Egypte. Oh het land uh, staat op de rand van een burgeroorlog. Afgelopen woensdag viel er na een bloedige confrontatie... tussen aanhangers van oud-president Morsi en het leger. Meer dan 600 doden. De VN-veiligheidsraad deed gisteravond een dringende oproep aan beide partijen. De view of is dat is important to end violence in Egypt. Ja, de leden van de Veiligheidsraad hebben het idee dat het wel belangrijk is dat het geweld in Egypte stopt. Ja, dat klinkt als een gevalletje open deur. Een no shit, surlijk momentje, maar geeft dus is ongelijk natuurlijk. Onze eigen minister Timmermans van Buitenlandse Zaken die heeft de Egyptische ambassadeur op het matje geroepen. Ja, zeker. Uh, we moeten. Duidelijk laten weten aan de Egyptenaren dat dit uh, gedrag van het leger compleet onaanvaardbaar is. Uh, en uh, dat we ook willen dat men zo snel mogelijk weer het pad naar een uh, democratische toekomst van Egypte inslaat. En Timmermans heeft ook het geven van hulpgeld aan Egypte stopgezet. Vanmiddag uh, veranderde ook nog het uh, reisadvies. Want uh, eerst kon het nog gewoon hè, lekker naar een uh, resort aan de Rode Zee. Strandbal opblazen achter de poort, all-inclusive bandje om en gaan met die banaan. Maar nu is het advies om ook daar uh, niet meer heen te gaan. De situatie in het land is te onzeker. Lucia Admiraal, goedenavond. Goedenavond. Lucia Admiraal, journalist in Cairo. Um, hoe is het daar bij jou op dit moment? Ja, het is echt een hele beangstige situ beangstigende situatie nu in Cairo, want uh, er zijn echt op heel veel uh, verschillende plekken in de stad, uh, ook in verschillende ja, volkswijken, hevige gevechten uitgebroken tussen, uh, tussen betogers en de veiligheidsdiensten, mm. maar ook ja, met bewoners van verschillende wijken. En uh, ja, onder andere bij uh, Ramsies, uh, nabij het uh, Tagheerplein uh, uh, ja, zijn echt al uh, tientallen doden gevallen. Ja, ik, ik uh, las het dus, dat ja. verschillende groepen bewoners tegen elkaar vechten. Ja, de eh, uh, de, de betogers zijn verschillende volkswijken uh, binnengegaan en hebben daar volgens de echte uh, uh, ja, bewoners ook aangevallen. Ja. Uh, maar er zijn in, in veel wijken zijn er een soort van volkscomitees of burgerwachten. Uh, uh, uh, ja, opgesteld om de veiligheid uh, in de wijken te, bes uh, te beschermen. Ja. Uh, nadat de Egyptische autoriteiten hadden opgeroepen... Om, uh, ja, dat burgers niet de straat uh, op uh, moesten gaan... behalve om zeg maar, hun wijken te beschermen tegen de zogenoemde terroristen... waarmee zij dan de pro-Morsi-betogers uh, ja. uh, bedoelen. Dus dat zijn een soort en, ja. anti morsi burgercomités. Ja, precies, ja ja en dat dat is dus een verschil met die burgercomités die er ja bijvoorbeeld uh, ruim 2,5 jaar geleden waren uh, tijdens de revolutie um, uh, omdat er er wel een soort van duidelijke politieke boodschap in die in die in die burgercomité zit en ja, uh, ja onder andere bij, bij mij in de buurt uh, uh, zijn echt de afgelopen uren iedereen die maar een baard had, uh, werd echt gecontroleerd en door die burgerwachten staande gehouden. Dus die zijn wel heel duidelijk anti-moslimbroederschap eigenlijk ja. op veel plekken. Dit klinkt echt heel heftig, namelijk dat het van nou ja, de veiligheidstroepen en de moslimbroeder aanhangers nu ook naar de tussen aanhalingstekens gewone mensen gaat. Ja, tussen hen ja gaat. absoluut. Ja. ja, en er wordt natuurlijk uh, dan veel gesproken van, nou, leidt dit tot een burgeroorlog of niet? Ik denk dat dat nog steeds wel grote woorden zijn. Maar uh, ja, het is wel een ontzettend zorgwekkende situatie. En het ziet er niet naar uit dat er voorlopig een einde gaat komen nee. aan het geweld. Um, dus uh, ja, het is zeker heel beangstigend op het moment in Cairo. En ik begrijp, de, de, de avondklok is nu nou, ruim anderhalf uur geleden ingegaan. Maar daar, nou ja, daar trekken veel mensen zich dus niks van aan. Nee, ik, uh, nou ja, in ieder geval de promotiebetokers trekken zich daar niks van aan. En de mensen die dus die, die burgerwachten, als het ware, uh, hebben gevormd. Uh, maar ik denk dat de meeste, meeste Egyptenaren uh, ja, gewoon zich wel aan die avondvlok hebben gehouden... omdat ze gewoon angst, uh, bang zijn en daar ook alle reden toe, uh, toe hebben. Ja. Uh, dus het is heel, ja, op heel veel plekken is het ook gewoon heel erg stil op straat en, uh, en blijven mensen binnen. En wat verwacht je voor vanavond en vannacht? Um, ja, de gevechten zijn op dit moment nog heel heftig. Dus ik denk dat het, dat het, dat het voorlopig nog wel even doorgaat uh, op verschillende plekken in de stad. Um, en de autoriteiten en de veiligheidsdiensten hebben al aangegeven dat nou ja, wie er dan ook maar op straat gaat uh, en onlangs dus veroorzaakt na die avondklok uh, dat zij maatregelen zullen nemen. Mm -hmm. En uh, ja, dat geeft dan ook dan eigenlijk vrij spel om, uh, ja, om je dan ook op te pakken of, ja. Uh, ja. of daar. Ja, van die vrijheid gebruik te maken. Dus ik denk dat het voorlopig nog wel uh, onrustig blijft. Of erger dan op te pakken. Ja, want vandaag ja. zijn er ook alweer ja, tien, tientallen mensen omgekomen. Alleen al in Cairo en in andere steden zeker. ook alweer een aantal. Ja. Um, ja. Jij blijft binnen, geloof ik. Ik blijf binnen vanavond. Ja. ja. verstandig. Lucia Admiraal, dankjewel uit Cairo. Ja, dankjewel. Aan tafel gaan wij verder. Um, onder andere aan tafel hier um, Abdel. Rahman, ik moet het wel goed uitspreken. Dat is altijd een beetje lastig. Abdelrahman el Shershabi, ik zeg het goed. Ja. Egyptisch, um, ik begrijp dat jij zei laatst... ik zou daar het liefst nu zijn. Ja, niet, niet per se dat ik tussen, tussen de kogels wil staan, zeg maar. Nee, dat maar, ik. Maar uh, het is toch anders als je iets met eigen ogen ziet. Um, al moet ik zeggen, je bent er wel constant bij. Je volgt het constant. Je hebt vrienden daar. Je, je hebt mensen die je wel kunt vertrouwen in. Je gaat niet blind af op... Um, ja, bepaalde kanalen of, of bepaalde... Maar waarom, waarom zou je daar willen zijn? Zodat je met eigen ogen kan zien wat er gebeurt? Precies. En ja, en, ja het is, dit, dit is toch altijd anders. Dat, als je het zelf ja, ja, meemaakt. Dus want je, je hebt dus nu niet zo. het idee dat je, dat je juiste informatie krijgt? Uh, nou, ja, nu wel. Ik bedoel, dat heb ik wel. Maar het is, dat geeft altijd een extra ja, tientje. Waarom, waarom wil je als journalist ergens op een plek zijn? Dan ga je niet af van, van, uh, op, uh, af op wat, wat wie dan ook zegt. Ja. Ik bedoel, als je, als je het staatstv moet geloven, dan wordt het één gezegd. Als je de broederschap moet geloven, dan wordt er weer heel iets anders gezegd. En gelukkig kan je daar zelf nog een beetje uh, ja, je eigen oordeel in vellen. Ik invellen. denk dat jij meer uh, informatie van meer kanten hebt dan als je daar zit. Ja, mij. dat is misschien wel weer zo. Dat, hm. dat is ook een argument wat ik wel eens heb gebruikt. Van, misschien waarop ik daar niet ja. naartoe zou moeten gaan. Maar vrienden en familie van jou zitten daar wel. Daar heb je ja. contact mee. Hoe gaat mm -hmm. het met ze? Uh, ja, goed. Uh, de meeste wel goed. Uh, sommige, nou, misschien net een stapje verder, maar vrienden van vrienden... daar hoor ik dan weer hele, hele droevige verhalen van. Uh, vandaag uh, bijvoorbeeld uh, een vriendin van me werd door een vriend gebeld... die daar bij Ramses Square waren waar al die marches naartoe gingen. Ja. En uh, die, die, die jongen belde daarop op en zei... vergeef me alsjeblieft voor alles te lopen op uh, met helikopters op ons te schieten. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nou, dat soort dingen. Of, maar vergeef me, zo van, ik zo overleef het misschien niet. Precies, zo van, als, ik, als we ooit ruzie hebben gehad of wat dan ook... dan uh, vergeef me voor ooit iets wat ik je uh, verkeerd heb aangedaan of, of wat dan oh, ook. Oh, jezus. En gisteren bijvoorbeeld, een, een andere jongen... Die, die, die ging de lijken helpen uh, verplaatsen... en die kwam daar zijn eigen broer tegen. Uh, dat soort hartverschillende verhalen... Dat, dat dat hoor je, dat is soms wat tweede weg, maar soms ook heel dichtbij. Als je nou vandaag. Dit, dit zijn allemaal verschrikkelijke verhalen. En als je vandaag lees je weer de, de Mars van de Woede. Mm -hmm. um, moslimbroeders gaan de straat op worden protesteren, weer doden. Mm -hmm. en vannacht loopt het misschien weer uit de hand. Ik, voor mij klinkt het al vrij uitzichtloos. Ik weet niet hoe de heren aan tafel hierover denken ziet. Het is extreem verwarrend het? eigenlijk. Ik uh, snap er weinig van wat er uh, daar gebeurt. Um, en ik vraag me ook af wat nou de oplossing is. Want Egypte is op zich een redelijk sterk land, een redelijk slimme bevolking, hoogopgeleide jonge bevolking. Um, en er moeten verkiezingen gaan komen. En nou, de grote vraag wordt natuurlijk nu: mogen die moslimbroeders daaraan deelnemen? Die vorige verkiezingen die mislukten ook al, omdat een bepaalde oppositie partij niet wilde uh, meedoen. Um, ja, en mogen ze nu wel, nou, als ze niet meedoen, dan heb je opeens 30, 40 procent van de mensen die uitgesloten worden, noemen we dat dan een democratie. Als ze wel meedoen, ja, waarom zou je dan nu zo'n gigantisch. Uh, geweld op die mensen loslaten. Ja, precies. Maar het gevaar zit er me juist in... Uh, dat, dat die, die polarisatie wordt in de hand geholpen, door beide kanten. Uh, er wordt heel erg een tweedeling gezaaid. En dat heb ik in eerdere uitzendingen ook gezegd. Terwijl het veel, uh, veel ander, of heel anders is dan dat. Er is ook een, een groep die steeds groter wordt... die uh, anti-autoritaire... Uh, de regering van, van Morsi is en ook anti-überhaupt uh, de deep state, zoals dat genoemd wordt, het leger en dat Maar soort dat, is, dat is wat het gisteren ook al even over Egypt. Dat is nu lastig. Hè? Je wordt echt gedwongen een kant te kiezen. Ja. Wat het gisteren over, over ja. hoe het families verscheurt en vriendengroepen. Voorheen kon je gewoon onder Mubarak, nou, hoef je niet eens over politiek te praten, ja. we, was niet gewenst. En nu word je gewoon door je ouders, door je vrienden, door je buren bijna gedwongen om een standpunt in te nemen. Ja, maar daar ben ik het dus niet mee eens. Het is geen voetbalwedstrijd waarbij je ook voor de een of voor maar, de nee, andere kant. Maar, maar merk jij dat ook? Dat het, ja, dat dat. Maar dat is dus een beetje, dat is nou het hele moeilijke in het hele verhaal. Want uh, juist diegenen die objectief zijn en die durven aan te kaarten wat er aan de ene kant verkeerd gebeurt of aan de andere kant gebeurt, die krijgen het van iedereen over zich heen. En die worden eigenlijk een beetje, nou. Jij ook? Uh, Zelf? Ja, ff, van beide kanten. Want jij bent niet, niet pro-leger, je bent ook niet pro-Moslimbroeders. Ik ben anti-beide. En, uh, en wat door krijg, beide wat word krijg ik aan is het dat te horen? Nou, dat, dat ik, uh, al, nou ze, ze zijn blij als ik dan iets zeg wat, wat uh, promotie is. In ja. En dan krijg je de, de, de hele andere kant over je heen. En uh, wat ben je voor het landverrader en werk voor wat allemaal. En omgekeerd, uh, als je dan wat zegt, uh, nou, de, de, tegen Morsi, anti-Morsi... Dan gaat, dan gaat men meteen vanuit, hé, hey, je, bent, je bent voor het leger en... Uh, maar uh, dit, je, dit is wel een hele, uh, he, uh, nou ja, niet, weet niet of het gevaarlijk is... maar wel een, een ernstige situatie. Als je dan vandaag hoort dat die, die burencomités of die burgerwachten... ook al met elkaar op de vuist gaan of erger op elkaar schieten... Um, het hele land staat tegen elkaar op. Precies, maar ik zie dat, zoals dus ik al zei... het wordt in hand ge ge gewerkt door, door, het, door de regering, het regime. Er wordt op tv door, door de regering of door de, het regime wordt opgeroepen... om inderdaad de straat op te gaan en te vechten voor, uh, tegen, de terroristen. tegen geweld. Maar uh, dus het is een beetje verwarrend. Want op het ene moment roepen ze op tot... of tenminste willen ze het geweld stoppen. En dat was überhaupt waarom de staatsingreep er was. Dan... Uh, zeggen ze dat ze met geweld desnoods een plein leeg gaan vegen. Dan de volgende dag zeggen ze sorry voor al het geweld wat er is gebeurd... en de volgende dag roepen ze de burgers op om geweld te gebruiken. Dus het ja. is heel dubbel allemaal. Tom, hoe, zoals, hoe kijk jij hier tegenaan? Nee, Ik vraag me heel erg af. Ben je verrast dat dit gebeurt na een jaar? Uh, in welke zin verrast? Nou, dat ze eh, een uh, dik jaar geleden na jaar kunnen kiezen. Na een jaar Morsi. Ze zijn het er blijkbaar niet mee eens, wat die man heeft gedaan. Die heeft het blijkbaar ook niet goed gedaan. De economie is niet beter geworden en al dat soort dingen. Maar uh, ben je, dat land kan niet zomaar in één keer 180 graden politiek draaien, hoe dat bestuurd wordt en dat je mag gaan stemmen, dat, dat, dat, dat is niet, toch niet vermogen. Dat dat binnen een jaar al helemaal soepeltjes gaat lopen. Ik sta hier niet van te kijken. Ik vind het verschrikkelijk dat het gebeurt. Maar je... nou, aan de ene kant sta ik er niet van te kijken, omdat de oude regime die heeft nog steeds haar, haar tentakels overal in. Zeg maar. Dat geeft gewoon tien, twintig jaar ja, nodig. Bedoel, anders, anders, maar anders krijg je toch niet een gekozen president binnen twee, uh, twee dagen weg. Ik bedoel, als je niet al heel veel macht hebt ja. en nog steeds hebt. Uh, maar aan de andere kant uh, had ik, vind ik het jammer dat, dat mensen uh, een soort van goudvissengeheugens hebben. ik bedoel, ze zijn vergeten wat, wat er, uh, wat er een, een jaar geleden... of tenminste net voor Morsi is gebeurd... wat het, wat het uh, leger toen allemaal heeft gedaan. Dat ze ook op demonstraties op, hebben geschoten. Maar ja, ja het was wel, het was wel uh, veiliger onder Mubarak, kan je zeggen. Dat hoor ik nu al verschillende Egyptenaren zeggen. Nee. Dat het de voor, vart, werd voor het gedet. grootste gedeelte. Je kon veilig over straat. Omdat ja, iedereen niet. zijn mond nog hield. Ja, ja, ja precies. Maar precies. goed. En, ja. Ik hoorde het gisteren dat jullie het hadden over... De, waarom er niet over politiek werd gesproken. Ik bedoel, ja, kom op, is logisch. Er kon niet over politiek en, gesproken. Dat ik, want ja. er was maar één president... Daar had je mee te leven. Dus er was ook geen politiek. Maar veiliger, nee. Ik, ik denk dat, dat een deel van de, van, van de bevolking daar de dupe van is geweest. En dat is een schijnveiligheid als uh, een bepaalde minderheid of een bepaalde groepering daar. Uh, maar nou... hoe, zie, hoe zie jij het dan persoonlijk? Jij bent een Egyptische Nederlander. Je hebt familie, mm -hmm. je hebt vrienden daar. Je, je, je, je bent niet voor het leger. Je bent niet voor de moslimbroeders. Precies. Uh, als ik naar het journaal kijk, ik word zelf. Het grijpt me helemaal naar de keel. Ik word ja. er helemaal niet goed van. Uh, je zit hier vrij rustig, vind ik. Hoe zie nou, het ben niet, verder gaan? Ik kook van binnen. Er zijn, zijn heel veel dingen, ik bedoel, vooral van de mensen om me heen... de mensen die bijvoorbeeld kunnen rechtvaardigen of goed praten... wat er is gebeurd aan een bloedpad daar. Dat, dat, maar wat uh, moet er dan nu gebeuren? Wat... wat er moet gebeuren, als je het aan mij vraagt... is uh, wat, wat de revolutie juist zo sterk heeft gemaakt... is bepaalde basisprincipes en grondwaarden, zeg maar... Uh, waarmee je op terugvalt de brood, uh, de sociale gelijkheid... Uh, uh, ...vrijheid, dat soort dingen. Daar moet je op terugvallen. En eigenlijk zou je daar ja, wat, alles maar, tegen af kunnen zetten. Oké, okay, dat klinkt heel mooi. En dat is een terrorist, dat schitterend. Maar wat moet er nu letterlijk gebeuren? Mensen moeten hun ogen openen tegen wat het leger doet. Aan datzelfde fascisme wat ze, waar ze het broederschap van beschuldigen. Want, maar, maar, want veel Egyptenaren staan achter het leger hè, door alle media, door alle propaganda. Uh, precies. Heel veel ook weer niet. Heel veel zijn het niet vergeten. En, maar als mensen zich daar... Eigenlijk, wat ik net zei, de, de, de, moslimbroederschap, de volgers van de moslimbroederschap werden schapen gevolg, genoemd. Voor mij is, het, is iedereen die blind één kant volgt, zonder eerlijk te kijken naar wat er echt gebeurt. En zonder een soort van uh, ja, menselijkheid. En mm. uh, Ik bedoel, we hebben allemaal hersenen. Maar iedereen die daar, die daar niet naar luistert... en blind het een gelooft of het ander gelooft... is voor mij ook ho, ho, gewoon... Hoe zie je het de komende week gaan? <laughs> nou, De broederschap heeft in ieder geval... dat is net aangekondigd... dat ze de hele week uh, weer uh, mortjes Iedere houden. dag hè, willen ze. Ja. Precies, iedere dag. Uh, dus dat klinkt als een hele week bloedbad. Nou, als, laten we hopen dat ze het uh, alleen over dag, overdag doen. Dus, want je ziet wel dat heel veel mensen... toch naar huis gaan met die avondklok. En... Uh, de, de, de president, de, de, de, de interim-president... die gaat morgen dan uitleggen... Uh, aan uh, de westerse wereld en, en, en de andere landen... waarom er gebeurt wat er gebeurt. Ik nou, ben benieuwd. Ik zie Hoe het cynisme goed... op je gezicht. Ja, precies. Ja. Maar... Ja, en en dan, ik bedoel, uh, dan zijn we een week verder. Denk je dat snelle verkiezingen wat gaan oplossen? Of uh, gaat het ook helemaal uh, niks worden? Nou, snelle verkiezingen zouden wel wat kunnen oplossen. Zeker. Ja, wat... uh, maar ja... Als iedereen daar tenminste in meegenomen wordt, dat is belangrijk. Maar de moslimbroeders gaan niet meer praten, toch? Nu. Nou. Ja, wel? Ik bedoel, ze staan nog steeds op straat te demonstreren. En dat recht, vind ik, hebben ze nog steeds. Ook al vindt een deel van de bevolking van niet. Ik word er niet vrolijk van als ik nee. naar jou nee. kijk, op de alge algeman. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, ik... Um, dus, ik, ik, ik nee, ik... Ik, ik kan nog steeds niet geloven dat je achter het een of het ander staat en, nee. en, en, en stil kunt zijn als je ziet dat mensen worden vermoord. En daar je niet tegen kunt uitspreken. Het is goed dat je dat hier wel doet. Wij ja. praten zo meteen verder, over, onder andere over dat Siebert denkt dat het met Rutte niet zo goed gaat aflopen. Volgens mij denkt Tom dat ook. Tot zometeen eerst het NOS Journaal. Op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. Psv, Go Ahead Eagles. Kan en daar de penalty brengen. Er FC aanzet. En nu is een geweldig, een geweldig. NEC backsword. Nu gaan schieten op de van Groningen. Met zijn linkerbeen. Gestrekt, gestrekt. En op kwart voor 9, Roda Vitesse. Voor een is daar. NOS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.